8 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Dijsselbloem handhaaft strenge aflossing hypotheek. Paspoorten Pieter Visser overleden. En Nederlandse filmpers kiest Amoer en Cowboy.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 De minister zegt ook in de Volkskrant dat hij niet onverkort vasthoudt aan de Europese eis van een begrotingstekort van maximaal 3 De economische omstandigheden zijn verslechterd, dus dat maakt de discussie misschien anders, zei hij. Maar het lijkt Dijsselbloem politiek onverstandig daar nu op vooruit te lopen.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 In het gesprek gaat Wilders ook in op het Katshuisberaad. het overleg van de Redoogcoalitie afgelopen voorjaar over nieuwe miljardenbezuinigingen. Toen de PVV het pakket maatregelen op het laatste moment niet steunde, leidde dat tot de val van het kabinet Rutte 1. Volgens Wilders hebben andere partijen zich vergist in de PVV en hebben VVD en CDA gedacht dat die toch wel zou tekenen.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 In zijn woonplaats Rotterdam is voormalig PvdA Tweede Kamerlid Piet de Visser overleden. Hij zat tien jaar in de Kamer, van 1981 tot 1991. Hij werd vooral bekend door zijn strijd voor een fraudebestendig paspoort. En dat leverde hem de bijnaam Paspoorten Piet op, die ook vermeld wordt in de overlijdensadvertentie van zijn familie in de Volkskrant. De Visser behoorde tot de linkervleugel van de PvdA. Bij stemmingen week hij geregeld af van de standpunten van zijn fractie. Zo stemde hij in 1985 voor het afstoten van de kernwapentaken van het Nederlandse leger. Na zijn vertrek uit de Kamer stapte hij over naar GroenLinks. Uit protest tegen de bezuinigingen op de WHO. Pieter Visser was 81 jaar.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 De lekkerste oliebollen worden dit jaar gebakken in marsen. In de 20e nationale oliebollentest van het AD eindigt bakker Willy Olink op de eerste plaats met een 10. De bakker eindigt in de oliebollentest alles op de tweede plaats. De complete uitslag van de test staat morgen in het AD.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 Dan is weer nog vanochtend zon en wolkenvelden. Vanmiddag bewolkt en vooral in de zuidelijke provincies kans op regen. Het wordt 7 tot 9 graden. Morgen en in het weekend wisselvallig en vrij zacht... met een stevige zuidwestenwind. ANWB Verkeersinformatie. Na een aanrijding is de A58 Preda richting Eindhoven... tussen Knopende Baars en de Moorgestel dicht. Verkeer richting Eindhoven kan het beste omrijden... bij Knopende Baars via Den Bosch, de route over de A65 en de A2...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 Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goedemorgen. Het is donderdag 27 december. We hebben zo dadelijk een discussie over het plan van minister Dijsselbloem... om de hypotheekregels niet te versoepelen. We spelen natuurlijk ons monopoliespel. De tocht door Nederland in crisis. En er zijn problemen met de begroting in Amerika. De deadline voor die nieuwe begroting in de Verenigde Staten nadert namelijk met rassenschreden. En de partijen zijn er nog steeds niet uit. Het moet lukken voor 31 december, want anders wordt de fiscal cliff, de begrotingsafgrond, een feit. Oftewel, dan gaan de belastingen in het nieuwe jaar fors omhoog. Vandaag wordt er weer onderhandeld. Congresleden en president Obama hebben er hun kerstvakantie voor onderbroken. Correspondent Wouter Zwart vertelt over de laatste stand van zaken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 Nelson Mandela is weer thuis. Hij is gisteravond uit het ziekenhuis ontslagen. Hij zal nu in zijn huis in Johannesburg verder herstellen. Dat vertelde de regeringswoordvoerder Mac Maharis, die samen met Mandela op Robben eiland ooit gevangen zat. Mandela zal intensief verpleegd worden. Hij wil home-based high care at his in home in Johannesburg until he recovers fully. Hij heeft zo'n tweeënhalve weken in het ziekenhuis gelegen. He was admitted to hospital on the 8th of December. En de test hebben onthuld dat er een recurrentie van zijn longinfectie, als as dat well as hij had werd opgenomen omdat een eerdere longontsteking weer opspeelde. en daarnaast had Mandela last van galstenen. De dokters hebben hem eerst te behandelen voor zijn longinfectie, en daarna hebben they... ze. The of his de longontsteking moest eerst worden aangepakt. Daarna pas konden de galstenen worden verwijderd. Het gaat nu goed met de oud-president om thuis, goed genoeg met de oud-president om thuis verder te herstellen. Matters have reached the point where his progress has been adequate enough to Houten. Houten, dat is een werk van Johannesburg. En vlakbij daar in Soweto reageren mensen blij op het nieuws. Well, Als een a young person from Soweto, I would think it came as a shock when we found out that he was Maar But him being released now as an icon of hope. I believe it gives us youngsters that encouragement as well to strive for the successes that he has. Succes die Mandela heeft gehad worden door jongeren nagestreefd want Mandela is een inspiratie ook voor deze man. He inspires a lot of people and yeah we are very excited that he's being released and we wish him many many more years, joyful years, good health. Mandela wordt nog vele jaren toegewenst in goede gezondheid. De bedenker van de Thunderbirds is overleden. Ik ga zo praten met een verzamelaar die alles verzamelt rondom de Thunderbirds. Bij de ANWB. Hé, hey, zijn is file. Jolande van der Velden. Ja, het is dus vertraging op de A58 van Breda naar Tilburg. Er zijn twee aanrijdingen geweest. De weg is voorlopig dicht bij knopende De Baars. Bij die aanrijding is ook een trauma-heli nodig geweest. Ja, dus dat gaat nog wel eventjes duren volgens Rijkswaterstaat. Verkeer richting Eindhoven kan het beste omrijden... vanaf knopende de Baars via Den Bosch. De route via de A65 en de A2. Dan ook problemen bij de spoorwegen. Tussen Maastricht en Beek-Elslo... rijden geen treinen vanwege zijn storing. Vertraging is daar meer dan een uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Geestelijk vader van de Thunderbirds is overleden. Gary Anderson, die werd 83 jaar. Hij maakte een hele scala aan series met poppen en schaalmodellen. En ze werden eindeloos herhaald. Vanaf begin jaren 60. Tot nu. Five, four. Twee. two, one. Thunderbirds are go. We are about to launch Stingray. Stingray!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 Hij werkte jarenlang vastberaden aan het verbeteren van zijn werk en dacht aan iets anders. Zelfs in 2011 had de schrijver nog grootse plannen voor een nieuwe serie. Can ik quickly just say one thing? Announcement. I am going to make a new series of Thunderbirds and that's official. Peter Poot uit Asperen is groot bewonderaar van het werk van Jerry Anderson. Nu in de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Is het nog onverwacht gekomen voor ja, u ook? Ja, voor mij eigenlijk wel, ja. U wist niet dat hij ziek was? Uh, nee, nee. Ja. Ik denk dat het ook een beetje geheim is gehouden. Ja. En er gingen natuurlijk al jaren de geruchten dat hij toch met een nieuwe serie zou komen. En well, make it official, zei hij net uh, zelfs ja, nog. Dat is een ja. recent interview. Ja. Op een mooie toon ook wel, hè? Ja, inderdaad, ja. Wat was, ja. Dat, was dat echt, uh, was dat echt een, een meneer? Wat voor iemand was het eigenlijk? Ja, ik denk dat hij heel erg bevlogen was met zijn vak natuurlijk. Dat hij leefde daarvoor en dat was ook het enige wat hij deed. Ja, hij stond op met de Thunderbirds en ging ermee naar bed. Ik denk het wel, ja. natuurlijk ook met de andere series die hij gemaakt heeft. En wat heeft meer series gemaakt? Want ja, we kennen top, natuurlijk ja. alleen maar de Thunderbirds. Ja. Nou, de, de andere series zijn in Nederland natuurlijk niet zo bekend. Dat is allemaal in uh, Engeland uitgezonden. Maar vertel eens, wat zijn de titels daarbij? Uh, je hebt natuurlijk uh, heel bekend Captain Scarlet. Dat is een serie die heeft hij opgenomen, dus ook met poppen. En later is hij ook nog een keertje gemaakt met computeranimatie. Uh, daarnaast heb je nog uh, series zoals Stingray, uh, Terrahawks, oh. maar ook een serie zoals Space 1999 met echte acteurs. Ah, Die is overigens wel in Nederland uitgezonden. Maar wel met echte acteurs, want ik zou ja. zeggen, dit is, deze man is zo uh, ja, verweven met de poppen, met, ja. met de draadjes eigenlijk. Ja, maar op een gegeven moment ja, dan kom je later in de tijd natuurlijk en dan, dan kan dat niet meer. Nee, want het was misschien ook wel. Uh, uh, het was het succes, omdat het in die tijd was dat het nog allemaal kon. Ja. Want uh, pas later, uh, als je wat ouder bent, zie je dat die poppen aan draadjes aan ja, hangen. Ja, maar dat... het leuke is van ik ik bij mij in de winkel krijg ik ook wel kinderen van drie vier jaar die daar nog steeds uh, helemaal gek op zijn en uh, die dat speelgoed willen hebben. Dus die daar nog steeds qua fantasie in meegaan. Ja, u bent uh, ook sinds uw kindertijd fan. Ja, en, absoluut. Ja. En altijd gebleven? Uh, nou ja, op een gegeven moment dan, ja, dan wordt dat natuurlijk een stuk minder, maar een aantal jaren geleden kwam ik dat op, op een rommelmarkt, kwam ik dat speelgoed weer tegen en ja, dan ga je dat toch weer oppakken en dan denk ik van ja, het is toch een stukje nostalgie is het. U spaart, u, spaart u alles? Uh, niet alles, nee. nee. maar wat is het mooiste wat u, wat u heeft als, ja. uh, als fan verzamelaar? Ja, de Thunderbirds 2 was natuurlijk altijd razend populair. Waarom was die zo populair? Nou, dat was het voertuig waar de, de overige voertuigen in konden. Dus, als kind zijn kon je daar, qua fantasie kon je daar natuurlijk heel veel mee doen. Ja, die uh, die pop die kwam eruit en er zat dan weer een, een, een ander ding in. Dus dat was, voor kinderen was dat ontzettend leuk om mee te spelen. En is dat trouwens nog steeds uh, te verkrijgen of moet je het uh, hebben van, uh, van de rommelmarkt en, uh, en het oude speelgoed? Nou, er wordt nog nieuw speelgoed gemaakt in uh, Hongkong, maar dat zijn gewoon hele dure uitgaven zijn dat. Maar uh, het gewoon uh, normale speelgoed wat 10, 20 jaar geleden werd gemaakt, dat kom je nog wel eens tegen. Dus. Maar dan moet je inderdaad wel naar een rommelmarkt of op, uh, op de internetsites gaan kijken. Het gekke is, er zijn maar 36, geloof ik, afleveringen gemaakt. Ja, uh, 32 geloof ik. ik. 32 zelfs. Ik overdrijf zelfs. En twee films zijn ja, gemaakt. Terwijl iedereen het idee heeft dat deze serie heeft jaren gelopen. Maar dat is helemaal niet zo. Nee, dat is helemaal niet zo. Het nee. is wel herhaald. Ja. In, in de jaren 90 is hij nog een keertje herhaald. Vandaar dat er toen ook weer speelgoed is gemaakt. En dat is denk ik ook het succes van dat, dat, dat hij uh, ja, door de jaren heen toch regelmatig is uitgezonden. En dat je er thuis ook mee aan de slag kon. Hè? Ja. Uh, en, en, en u heeft die collectie, die, die kunnen we ook zien. Hè? Als we nu ja, de, nostalgisch klopt. worden op deze derde kerstdag ja. en denken van we moeten het eventjes zien. Dan kunnen we naar u toe, want uh, in Leerdam is het te zien. waar uh, In Leerdam, en dan uh, moet je naar het depot Leerdam en dat is in de Bergstraat. Nou, zijn, op dit moment zijn we gesloten, maar we zijn 2 januari zijn wij weer open. Goed, moeten we dat gevoel nog even vasthouden? Ja. 2 januari moeten we dan uh, na, ja. naar u toe. Meneer Pout. ik dank u wel voor het gesprek. Graag gedaan. Het NOS Radio 1-journaal Monopoliespel. Radio 1 toert door een land in crisis. Waarin er geld wordt opgehaald voor de Grieken. De Varen langskomt op Vredenburg. En Bert last heeft van een vergissing van de bank. We staan op Groningen, we staan op Algemeen Fonds... en uh, meneer van de Westlaak is aan de beurt. Twee. Dan is dus Vreeburg voor mij. Dat is de bank, hè? Dat is de bank. En de bank die zegt tegen nu, uh, mag ik even vangen. En dat is dan uh, 3000 euro. Ja, oké. Okay. Is Vreburg een dure straat? Nou, vooral een opgebroken straat, uh, ja. Ja, je kunt veel dingen zeggen van het Vredeburg, het plein in Utrecht, maar het is in ieder geval levendig. Wat zijn dat nou voor herrie schoppers? dus de prinsen van carnaval. eerste keer kunnen zien. Op het Vredeburg. Zijn heel veel dingen dag in dag uit hetzelfde. Er staat normaal een beentje hierachter te spelen? Straatmuzikanten. De man met de accordeon. Daar is een accordeon. Bij de entree naast de blokker en schuin tegenover Manneke Pis. De Manneke Pis met verse Vlaamse friet staat de oliebollenkraam. Super, dank u wel. Dank je. Mijn opa Noma zijn hier begonnen. Mijn vader die hier het overgenomen. en als hij ermee stopt, dan neem ik het over. Kijk, dus de opvolging is al geregeld. Ja, ja, derde generatie. We blijven op Vreburg staan. U zegt nog Vreburg, hè? Ja. Zo hoort het toch, met het bordspel in gedachten? Uiteindelijk wel. Heeft u een beeld hoe het hier gaat veranderen de komende jaren? Deze ingang gaat dicht en dan komt aan de andere kant een nieuwe ingang, zeg maar. Um, dus het is allemaal maar afwachten. Ze zijn al bezig achter u. Het is volgend jaar dat ik het pas weer kan zien hoe of wat. Dus... Ja, één ding is natuurlijk belangrijk. Onze plaats. Mag u blijven staan? Ik ga er wel vanuit. Wij komen hier al 45 jaar. Ik heb wel het idee dat wij weer terug mogen komen. Gewoon ieder jaar. Ja hoor. Ja, bent u niet bang dat u door een Helens en Maurits wordt weggeveegd? Nee, zijn nergens bang voor. Dus. Vredenburg. Naam van een plein. Naam van een legendarisch muziekcentrum. Hartje Utrecht. En ook de naam van een nieuw complex dat net klaar is. Als we de fietsenstalling willen zien, moeten we even langs die kant van het gebouw. En waar de eerste kledingwinkel net is gestart. En als het ware een magneet moet worden die winkelend publiek moet aantrekken. We lopen rond de Vredenburg. Eh, het eerste nieuwe deel van het nieuwe hoogkaterijnen. Waarin Zara eigenlijk als eerste winkel eh, net open is gegaan. Kleding. Kleding. En eh, het is wel grappig dat het de Vredenburg heet. Eh, omdat het ook gebouwd is op een stuk wat vroeger. Een burcht is geweest. Vandaar de naam de Vredenburg. Want dit pand heet echt zo. Dat heet echt zo. En het ligt ook op het Vredenburgplein. En aan Vredenburg. Dat is de straat die er langs loopt. Ik had eigenlijk iets willen laten zien van die burg. En je kan, als je nu naar binnen kijkt, beneden zie je de oude stadswal... die echt uh, uh, van het slot de Vredenburg is geweest. Die is in die fietsenstalling is die zichtbaar gebleven en dat laten we ook zo. Maar ja, het hek is dicht, hè? Ja, het hek is dicht. Ja, dat is het keiharde bewijs. Ja, precies. We maar... kunnen er niet in. Nee. Jacques Cornelissen, u bent winkelcentrummanager ja. van Hoogkaterijnen bij Corio. Ja, eigenaar van Hoogkaterijnen en nog een heleboel andere grote winkelcentra in Nederland. Is dit het grootste project? Op dit moment is dit ons grootste project, absoluut. Enorme klus, duurt niet voor niks tien jaar en er gaat ook heel veel geld in om. En het is crisis. Moet u die plannen nog een beetje bijstellen? Of bent u zo ver in de toekomst bezig dat dat eigenlijk helemaal niet speelt? Nee, dat speelt eigenlijk helemaal niet. Utrecht heeft heel lang geen uitbreiding gehad qua winkelvierkante meters. Er is echt behoefte aan. Ja, in hoeverre weet u zeker dat u dingen bouwt die straks gevuld zijn? Want ja, het andere scenario is natuurlijk... Dat je bouwt voor de leegstand. Alles kan veranderen. Nou ja, ik denk het bouwen van winkelcentra zit altijd een gok in. Iedereen heeft op dit moment een beetje last van een kredietcrisis. En dat hebben we nu ook. Maar over tien jaar ziet de wereld er weer anders uit. Of over zeven jaar inmiddels, want dan zijn we ongeveer klaar. Dan is de crisis voorbij, hè? Laat het hopen. Hopelijk al eerder. I'm so bo, tell your brother it's true. Heeft u vroeger dat bekende bordspel vaak gespeeld? Ja, best wel. Monopoly was, was een van de, van de weinige spelen, moet ik eerlijk bekennen, die we speelden. En laat mij raden, u wilde altijd met een pionnetje op het Vreeburg uitkomen om daar huizen, hotels of vrij vertaald kantoren te plaatsen. Nee, ik wist niet eens wat het was, eerlijk gezegd, Vreeburg. Uh, nou ja, nu je het zegt, is dat inderdaad wel grappig... dat je daar vroeger als pion op hebt gestaan... en je staat er nu een levende lijf op. Ik vind dat inderdaad wel een grappige uh, gedachte. In zekere zin bent u het spel nu aan het spelen, maar dan in het echt. Absoluut, ja. Want ook een hotel in het nieuwe hooggetrein... we hebben het nu niet, maar er komt een hotel. Dat duurt nog even een paar jaar, maar daar op een hele prominente plek. Heel hoog. Je kan uh, boven de rest van hooggetreinen kijken. Maar het plein zelf, het wordt veel meer een plein. Dat is het Vreeburg in Utrecht. Daar ben ik... Zien. En dan kom je uit op 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Col, single. Dat is een mooie straat. Die ja. heeft. Ja, 5000 euro. Bij. Ja, dat blijft de laatste tijd wel eens leeg, maar 5000 euro. Um, nou, vooruit. Hup. Uh, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Spuig. Dat ben jij, hè, de bank? En de bank heeft helaas niet alles dan, want je hebt zelf ook een stukje... of Bert heeft een stukje... Ik heb een stukje, ik heb lange poten. Wil de bank dus, dat kopen? Nee, nee, nee 4.000 euro. <laughs> ja. Ik heb het idee dat ik uh, langzaam maar zeker door, uh, door het geld heen raak. Goed, ik gooi... Ah, ik gooi achter, Ik kom langs start, hè. Ik kom langs start of niet? En algemeen fonds. Kijk, kijk, ik krijg in ieder geval geld. Zo is dat. En je salaris dus. En, een algemeen, en, fonds. en een algemeen fonds. En algemeen fondskaart. En daar staat... Ach, bed. wat leuk. Vergissing van de bank in uw nadeel. U betaalt 25.000 euro. Volgens mij verstandig. het de vergissing van de bank in ja. uw voordeel. Ja, maar soms komt het ook een keer in uw nadeel zijn. Hè? Dat we eigenlijk uh, dachten dat je beter af was, maar toch niet zo blik te zijn. Als je in je eentje aan een zorgverzekeraar vraagt om de premie te verlagen... is het antwoord vaak... Ja, op je bolle hoofd. Maar als indipender namens 100.000 mensen aan een zorgverzekeraar vraagt... om de premie te verlagen, is het antwoord vaak... Ja, beloofd.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 Zorgverzekeringen vergelijken en direct afsluiten? Doe je op independent.nl.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 Dijsselbloem wil de hypotheekregels niet versoepelen. En oud-PVDA-kamerlid Piet de Visser overleden. Het is half negen. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Minister Dijsselbloem van Financiën voelt er niet voor... om de regels voor nieuwe hypotheken, die ingaan op 1 januari, te versoepelen. Dat zegt hij in de Volkskrant. Onder meer de Eerste Kamer roept het kabinet op af te zien van de verplichting... om in de loop van 30 jaar de hele hypotheek af te lossen. En Dijsselbloem zegt dat hij dat niet wil... omdat hij bang is dat Brussel, Nederland, dan op de vingers tikt. Straks een gesprek in het raad over de woningmarkt en de hypotheken. PVV naar de Wilders gaat zich de komende tijd weer meer toeleggen... op het bestrijden van de islam. Dat zei Wilders in een gesprek met de NOS. zorgen dat we ja, toch de grootste ziekte die ons land de afgelopen eeuw heeft gehad... en die hete islam, dat we die nou eindelijk een keer uh, gaan aanpakken... gaan terugdringen, ophouden met het relativeren en het de godsdienst noemen... maar het gewoon keihard gaan aanpakken. Volgens Wilders draaien andere politieke partijen en de media om de hete brei heen.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 Wilders gaat in het interview met de NOS ook in op het Katshuisberaad het overleg van de gedoogcoalitie afgelopen voorjaar... over nieuwe miljardenbezuinigingen. Volgens Wilders hebben andere partijen zich vergist in de PVV... en hebben VVD en CDA gedacht dat die toch wel zou tekenen. In zijn woonplaats Rotterdam is voormalig PvdA Tweede Kamerlid Piet de Visser overleden. Hij zat van 1981 tot 1991 in de Kamer. Zijn bijnaam, Paspoorten Piet, dankt hij aan de paspoortaffaire in 1988. Die ging over de zeer moeizame productie van een fraudebestendig paspoort. De Visser stelde voortdurend kritische vragen aan cda staatssecretaris Van der Linden. Na een parlementaire enquête moesten Van der Linden en VVD-minister Van Ekelen aftreden. Piet de Visser overleed vorige week woensdag. Hij werd 81 jaar. In Houten heeft de politie vanochtend vroeg een illegale houseparty beëindigd... met behulp van de ME. Er zijn vier mensen aangehouden. De houseparty werd gehouden in een leegstaand pand. De politie. Uh, er was een beveiligingsbedrijf wat een, wat een ronde deed op dat terrein. Die zagen uh, s'nachts uh, veel auto's staan, hoorden ook muziek. Vertrouwde het niet, uh, namen polshoogte...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 Amoer gaat over een bejaardstel van wie de vrouw een herseninfarct krijgt. Filmjournalist Robert Blokland legt uit waarom Amoer heeft gewonnen.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 Winterberg. En de lekkerste oliebollen worden dit jaar gebakken in Maarsen in de 20 nationale oliebollentest van het AD. eindigt bakker Willy Olink op de eerste plaats met een 10. De bakker eindigt in de oliebollentest ook wel eens op de tweede plaats. En de complete uitslag van die nieuwe test staat morgen in het AD. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het blijft de komende dagen zacht, wisselvallig en regelmatig staat er ook een stevige wind. Nou, momenteel is het wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. En het is nu zo'n 7 à 8 graden. Vanochtend blijft het meest droog en soms is de zon nog even te zien. Maar vanmiddag raakt het overal bewolkt en vervolgens gaat het ook regenen. De meeste regen verwacht ik in het midden en zuiden van het land. Het wordt vandaag zo'n 8 tot 10 graden. Dan de wind. Vanochtend staat er eerst nog een matige tot vrij krachtige wind... uit de zuidwest tot west. Aan zee is de wind zelfs krachtig tot hard. Maar vanmiddag zwakt de wind af en draait vervolgens ook naar het noorden. In de loop van de avond wordt het uiteindelijk droog. Het klaart gedeeltelijk op. En het wordt ook een koude nacht. In de gebieden waar het bewolkt blijft ligt de minimumtemperatuur rond 2 graden. Tijdens opklaringen daalt het kwik naar 2 graden onder nul. Dus lichte vorst. Morgen vrijdag begint de dag eerst nog droog met hier en daar wat zon. In de loop van de ochtend raakt het bewolkt en smiddags gaat het weer regenen. Het wordt zo'n 8 graden en opnieuw steekt er een stevige wind op. ANWB Verkeersinformatie. Na een aanrijding is de A58 Breda richting, Til richting Eindhoven tussen Knopende Baars en Moergestel dicht. Er is nu technisch onderzoek nog nodig. Volgens Rijkswaterstaat gaat het tot 10 uur duren. Verkeer richting Eindhoven kan het beste omrijden vanaf Knopende Baars via Den Bosch. De route via de A65 en de A2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 DNOS, het Radio 1 journaal op de derde kerstdag. Misschien wilt u er niet meer aan herinnerd worden. Uh, het kerstdiner van gisteren en van eergisteren. Het zal voor veel mensen dan ook een beetje schrikken zijn geweest. Als ze tenminste op de weegschaal zijn gaan staan. Je had dan ook links kunnen laten liggen hoor. Maar hoe kan je dat extra gewicht weer zo snel mogelijk kwijtraken? Verslaggever Josephine Trehi Die ging het eens uitzoeken. En ze vroeg aan mensen om te beginnen maar eens wat er allemaal gegeten is. Gisteren gegoumet. En vandaag.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 tijd kan je inderdaad uh, lekker een oliebol nemen. En eigenlijk kan je nog beter een oliebol nemen dan een appelflap... als we het toch over de calorieën hebben. Want daar zit nog weer wat minder in. Weten we dat ook allemaal uh, weer. Goed, de reportage was van Josephine Trehi. Dan gaan we het hebben over de huurders, over de kopers... over de bouwers, over de corporaties. Ze willen namelijk allemaal duidelijkheid. Waarom lukt het maar niet? En waarom is het zo belangrijk dat de woningmarkt uit het slop wordt gehaald? Vragen die we gaan bespreken met drie mensen uit het veld. Om te beginnen, Wim Steris, directeur woningbouw... van het bouwbedrijf Van, van Dijk uit Hardenberg. Goedemorgen. Ja, Peter goedemorgen. Boelhouwer, hoogleraar Housing Systems aan de TU Delft. Ook goedemorgen. En Anke Bodewes, voorzitter van de vakgroep Wonen... van de makelaarsvereniging NVM. En heeft ook nog een eigen kantoor in Schiedam. Welkom ook, allemaal. Ook goedemorgen. Laten we beginnen met, hier zo de volkskrant heb ik hierbij... hypotheekregels niet soepeler. Dat zegt minister Dijsselbloem. Vanochtend uitgebreid in het nieuws. Is dat goed nieuws of is dat uh, slecht nieuws? Mevrouw Bodewes. Uh, nou, wij vinden het wel jammer. Wij hadden wel graag dat uh, we inderdaad niet verplicht zouden worden... om uh, volledig af te lossen. Dus uh, wij zouden wel willen dat Dijsselbloem 50% uh, hebben we... Aflossen is goed, ja. zijn we voor. Uh, maar tot 50%, uh, want niet in alle gevallen is het natuurlijk nuttig... dat je alles aflost. Eigenlijk moet hij meer naar de Eerste Kamer luisteren. Uh, ja, in dit geval wel. Ja, ja. ja. <laughs> de oproep is duidelijk. Um, hoe zit het in de bouw? Uh, hoe wordt daar tegenaan gekeken? Hypotheekregels niet soepeler? Nee, dat is uh, wat ons betreft ook geen goed bericht. En waarom uh, is het voor u geen goed bericht? Ja, de, de, de sector die, die heeft natuurlijk al geweldig uh, in moeten leveren als het gaat om productie. En uh, de corporatiesector laat het nu ook afweten. Ik heb hier nog even de krant bij me van zaterdag is in de regio. Ja. 21 corporaties zijn daar uh, geïnterviewd of ze de begroting klaar hadden. 10 hadden we inderdaad klaar. En die 10 laten al mass 109 miljoen. Euro vallen. Nou, en als je dat wegzet tegen de corporatie in Nederland, dan kan dat wel eens een tik aan de oren betekenen van 3 miljard. Ja. En als dan dit er ook nog overeenkomt, dan. Uh, dan raakt, denk ik, de sector in mineur. Ondanks dat ik ook de kansen wil gaan zien, maar uh, het is uh, droevig. Ja, dit is geen goed nieuws. U had eigenlijk liever gezien dat uh, Dijsselbloem had gezegd: van uh, een beetje soepele hand over het hart. Ja, dat is uh, zeker nodig. Ja. Um, en hoe kijkt de wetenschap daar tegenaan, meneer Boerhouden? Nou, niet veel anders eigenlijk. Die, die, dit voorstel komt al uit het Koendous-akkoord. Uh, he. Daar heeft, heeft men dat al voorgesteld. Ja, wat er eigenlijk gebeurt is dat je starters die op de woningmarkt komen... weer extra op achterstand gaat zetten. Want dit geldt niet voor bestaande gevallen. Dus ja, die starters die gaan zo'n 100, afhankelijk van de prijs... wel 200 euro per maand meer betalen. Nou, Dat zal betekenen dat ze nog wat terughoudender zijn... in het kopen van woningen. Ja, En wat er nu gebeurt, ook met de bouw... is dat er een, ja, toch een hele giftige cocktail wordt voorbereid... door de regering. En het, ja, we houden ons hart vast voor het komend jaar. He, onze... Minister, minister, Blok geeft ook aan uh, ruidelijk dat in interviews van nou ja, de komende twee jaar wordt het gewoon herfst op de woningmarkt. En in 2015 gaan we wel waarschijnlijk weer een herstel meemaken. Ja, dat is een keuze die men maakt. Het zou niet mijn keuze zijn. Men doet de economie ook enorm schade daardoor. Uh, ook de belastingopbrengsten. Men denkt te kunnen bezuinigen door bijvoorbeeld de corporaties een belasting op te leggen. Maar ja, die bouwen wel inderdaad 60% van de woningproductie momenteel. Ja. Dus ja, als je dan gaat bezuinigen of, en, en, en, die, en, die, en die, die bouwproductie valt stil... ja, dan heb je ook 2, 3 miljard minder aan inkomsten via ook de belasting. Ja, dus de timing is beloord. uiterst ongelukkig. Ja. waarom is de timing beroerd? Nou, omdat op dit moment er al zoveel aan de hand is. Dus je krijgt zo'n enorme stapeling van maatregelen. En op zich, uh, toevallig we hadden het in het vorige voorbeeldwerk over... dat wij allemaal zeggen, het is goed dat uh, uh, de hypotheekrente aftrekt. Hè, dat daarin beperkt wordt. En het is goed dat mensen erop gewezen worden... dat aflossen belangrijk is. Maar het is wel een beetje, als het kalf verdronken is, dempt men de put. En om het dan nu zo te gaan stapelen... Uh, dat is overreageren. Ja. Maar, maar ja, aan de andere kant ik, uh, zou ik ook zeggen, minister. Uh, die corporaties die hebben geld. Uh, er is geen geld of te weinig geld in Den Haag. Ze moeten het ergens vandaan halen. Ja, maar volgens mij had je dan beter in overleg kunnen gaan met uh, corporaties. Kijk, in uh, 1995 heeft die roteringslag uh, plaatsgevonden. Dat is een maatregel uit het verleden. Ja, nee, maar uh, toch wel om de corporatiesector uh, zelfstandig te maken. Kijk, er zijn dan ook ondernemingen met een maatschappelijke taak. Zo staan ze ook te werk gesteld. En volgens mij zit daar ook al een uh, probleem. Als wij uh, ondernemingen zien en we ze zo leren, zeg maar... en je hebt alleen maar een onderneming met een uh, maatschappelijke taak en niet. Uh, wij hebben ook een onderneming. Ik vind dat wij ook een maatschappelijke taak hebben. Wij hebben... Want een uh, maatschappelijke zeg maar, taak is gewoon ook het, uh, het werk houden van mensen. Ja, dus wij hebben 225 mensen bij ons uh, in dienst. En dat zijn vakmensen en er zijn uh, van meslaars en timmerlieden. Maar we hebben net vorige week een reorganisatie aangekondigd. Dat was de vijfde. En dat raakt 18 mensen. De, en, de vijfde in, in betrekkelijk korte tijd Ja, vanaf tijd neem ik 2008. Aan. Ja, we ja. zijn van 300 mensen zijn we nu straks terug na de reorganisatie op uh, ja, pak een beetje 210. En die en, mensen en, die het raakt, die, die komen op straat te staan? Ja, die komen op straat te staan. Op ontslag? En, ja, ja die, die, die hebben ontslag. En er zijn mensen met dienstverbanden, uh, langer dan 25 jaar. En, uh, maar maar je, je kunt gewoon niet anders. En het is, kijk, nou, nou, zeg ik, ik, ik snap dat er wat gebeuren moet. En ik heb ook het, uh, het uh, december, uh, die 19 december, dat ze bij elkaar hebben gezeten, begrijp ik. En dan zeggen we, ja, we gaan luisteren, de vakbonden, die zitten weer Maar dat de is dat sociale overleg waar u het oprekt? Ja, ik dan het van, ja, de, de, de, Het wordt een beetje afgesloten, de brief aan de Kamer, van, hey, uh, we gaan vooral uh, met elkaar in gesprek. Het was een goed gesprek, zegt iedereen. Maar wat ze ook zeggen, even aan, aan het einde in de brief, uh, we gaan als uh, uh, kabinet, we gaan, we gaan door waar we mee ben zijn en in de tussentijd gaan we overleggen. Maar in die tijd staat zo'n beetje alles op slot. En, en dat moeten we niet vergeten te realiseren. Want je kunt zeggen van die hypotheekrente aftrek... maar de impact daarvan... kijk, als je 225 mensen een baan hebt... Ik, ik, ik durf te zeggen van die 225... hebben er zeker 150 hebben zelf een huis met een hypotheek. Hm. Um, als je wat wilt... Dan moet je mensen zekerheid geven. Kijk, de, de, de, zekerheid op een baan of zekerheid in je werk. dat uh, maakt dat je bij de bank. en dat je zelf ook vertrouwen hebt om een woning te komen. Maar ja, dat is wel een beetje de spagaat waar natuurlijk ook het kabinet ja. in zit. Nou ja, dat begrijpen we natuurlijk ook. Ja. Hm. Maar ja, ja. dan is de vraag: wat moet je dan doen? Want ze overleggen, maar ze kunnen aan de andere kant ook niet iets anders. Uh, want ze moeten bezuinigen. Um, dus wat moet je doen? Ja, maar wacht even, dit heeft niets ja. met bezuinigen te maken. Ik bedoel, beperken van hypotheekremteaftrek en die leningsvoorwaarden, dat gaat helemaal niet over bezuinigen. Het gaat over dat we de, de hypotheekmarkt anders willen inrichten. Hervormingen voor de lange termijn. Die zijn, die zijn prima. Ja, maar de die oorzaak voor de die nu Iedereen doen. is begonnen bij dat we te veel geld hadden Nee, Maar Nederland heeft de laagste gedwongen verkopen. De laagste betalingsachterstanden. Dus als er, er ergens een land is in de wereld waar dat niet nodig was... was dat Nederland. En die bezuiniging die zit er bij de corporaties. En dat is gewoon heel onverstandig. Want dat betekent dat de investeringscapaciteit achteruit holt. hebben te maken... Met 40.000, 50.000 werkloze bouwvakkers dit jaar. De bouwondernemers verwachten dat 30 tot 40 procent volgend jaar van de bouwondernemingen failliet gaat door deze maatregelen. Enorme economische schade. Op volstrekt op het verkeerde moment genomen. Natuurlijk, hervormingen die moet je doen. Die had je eerder moeten doen. Heeft men nagelaten. Grote fout. Ja. En nu maakt men de tweede fout door op dit moment vol op ja. de rem te trappen. Mevrouw Ja, Ja, nou ik zit. Kijk. Het, het goede nieuws vind ik wel dat er daadkracht is. Dat is wel zo. En natuurlijk valt iedereen dan over je heen, dan doe je het niet goed. En misschien is het wel kenmerkend voor makelaars. Wij moeten het ook nu verdienen. Ja, meneer Van Dijk moet jo. het trouwens ook nu ja. verdienen. Hè? We moeten het allemaal nu verdienen, maar wij zijn ondernemers. Uh, dus de zoektocht is ook altijd, wat moet je dan wel doen? Hè? En hoe kun je ook nu je huis verkopen? En hoe zorgen we ervoor dat mensen ook nu, als het past in je, in je levensloop, ja. zeg maar, uh, omdat je een leuk iemand bent tegengekomen... of je kinderen zijn de deur uit, of je hebt een baan elders... dat je toch die stap zet. Dus de aandacht is ook wel heel erg van wat er allemaal niet kan. Ja, want en het, want dat kan natuurlijk heel veel wel. Want de positieve ja. cijfers natuurlijk zijn van de afgelopen maand in ieder geval... dat het met de makelaars heel goed gaat. Ja, heel goed is begonnen. Ja. Sorry, sorry, sorry. <laughs> goed gaat. Nee, nou ja, wij zijn natuurlijk toch heel erg blij dat uh, een aantal mensen... toch zo ja, het gevoel hebben van uh, laat ik het nu doen. En dat doen, dat doen ze niet omdat het op dit moment gunstiger is dan volgend jaar. Ja, dat doen ze gedeeltelijk ook. Maar ook omdat ze natuurlijk toch een basisbehoefte hebben... om anders te gaan wonen dan dat ze deden. Dus je bent die starter, je wil het huis uit. Of, ja. uh, en ik moet zeggen, als makelaar: de afgelopen jaren hebben wij natuurlijk heel erg... de mensen gezien op de markt die autonoom stappen zetten. Dus niet in de, in de kudde ja, van we kopen... Ja. Uh, we kopen een huis omdat iedereen een huis koopt. Maar gewoon ik, ik koop gewoon een huis omdat ik hem nodig heb. En ik denk wel dat dat ook is uh, waar we weer naartoe moeten. Kijk gewoon of het past in jouw leven en zet dan de stap. Niet voor de kudde volgen, maar gewoon eigenlijk je eigen afwegingen maken. Maar, um, zeg ik dan eventjes, nog eventjes terugkomend ook op de banken en dergelijke. Er moest toch wel wat gebeuren richting de hypotheekverstrekking? Ja, kijk... Het probleem in Nederland is, is dat we, we hebben een funding gap hebben, zoals we dat noemen. We hebben een probleem met de financiering van de hypotheken. En dat is op te lossen door. De pensioenfondsen erbij te gaan betrekken. Hè? Door zacht of harde dwang te zorgen. dat die pensioenfondsen hypotheek ja Daar zit echt een probleem. Onze hypotheek ja, maar rent. daar wil de politiek niet aan. Jawel, daar willen ze wel aan. Daar zijn ze ook aan het onderhandelen met de pensioenfondsen. Daar willen de pensioenfondsen volgens ons niet Ik heb daar niet de minister aan. over gehoord. die nee, daar niet veel zin in dat. jawel Jawel, er wordt echt op hoog niveau wordt onderhandeld. om dit te organiseren. Hij zegt naar buiten iets anders dan wat er binnen gebeurt. Weet ik niet wat hij. maar dat is, gebeurt nu wel. Echt serieus. Pensioenfondsen zijn aan het onderhandelen met financiën. om dit te organiseren. Dat zou echt een belangrijke stap zijn. We betalen in Nederland zo'n anderhalf procent meer aan hypotheekrente dan de ons landen. Als je kijkt naar he, die landen om ons heen... dan zijn die prijzen ook sinds 2010 al weer gestabiliseerd. België al bijna met 20% procent gestegen. Dus echt een probleem in Nederland is de financiering. En daar kan de politiek wel wat aan doen. Ja, u zit ook zo'n beetje te schudden. Bent u erbij betrokken? Ja, ja nee, maar dat is ook zo. En Daar hadden we het net ook al over. Ik zeg van, uh, kijk, als je kijkt wat de woningwaardes uh, gedaald zijn in het afgelopen jaar... dan stimuleert het natuurlijk ook niet om te kopen. Kijk, dus je, je moet even zorgen dat je er een, een bodem in krijgt. En uh, dan komt het vertrouwen ook weer terug. Kijk, uh, het, het is natuurlijk niet... Als je weet dat er zoveel procent in een jaar zakt... ja, dan uh, als je nog geen huis hebt, kun je ook even beter even wachten. En, en, en daar moeten we weg. We, we moeten dat gewoon Ja, maar dat, maar, dat, maar dat is juist wel. Dat soort gecalculeerd kopen, hè, omdat je denkt dat het nog daalt. Tuurlijk, hè, je probeert altijd in te stappen op het goede maar dat, moment. Maar dat vraagt iedereen zich toch op dit moment af... van hoe ver daalt het nog? En stap ik niet te vroeg in? Ja. Nou ja, als starter is het natuurlijk zeer onverstandig om nu te kopen. Dat is duidelijk. Als jij een huis voor drie of nou, vijf jaar koopt... Als jij een huis voor drie of ja, vijf jaar koopt nu... en je wilt daarna doorverhuizen, dan zit je gewoon met een forse restschuld. Dat weet je nu al. Ja. Peter Anke dat... is het niet met je eens. Nee. Anke is Anke Bodewes. Ja, <laughs> ja. Bodewes, zou ja, mijn vader dan is... zeggen. Ja. Um, Nee, omdat ik denk. Kijk, ga je dan niet uh, samenwonen met die leuke man en vrouw? Of niet. Uh, ja, omdat de woningen nog wel dalen. Nou, we nee, ook huren, hoor. dus dat is ook nog een optie. Dus... Ja, nou, maar ja, ja. Als, je, als je huurt, dan heb je natuurlijk vaak gewoon niet de keuze nee. die je wilt. Dan ben je afhankelijk van wat maar je toegewezen we bent. Laten, ja. laten we omdraaien. Waarom is het juist wel een goed moment om nu in te stappen dan? Nou, omdat een huis is primair, een dak boven je hoofd, een plek waar je is heel belangrijk in een mensenleven, hè, waar je fijn. Uh, de prijzen zijn enorm gedaald. Hè. Dus je kan natuurlijk kijken. Ja, misschien dalen ze nog verder. Maar dat is heel gecalculeerd kopen. En natuurlijk moet je wel nadenken over geld. Maar primair is een huis een dak boven je hoofd. En die prijzen die schommelen. Dus, en dan zeg je, ja, moet je over drie, vijf jaar... Nou, je kunt nu misschien, en dat doen veel jonge mensen ook... die kopen dus nu niet dat twee of drie kamerfletje, maar die kunnen nu al een kleinere eensgezinswoning ja, kopen. Kijk, en dan, dan woon je niet drie of vijf jaar, maar dan woon je vijf of tien jaar. Je lost een beetje af, want dat, dat. moet ook nu... En dan vervolgens. Ja. Dus dat is een hele andere manier ja. van kijken. Als dat binnen je bereik komt, die een gezinswoning... waar je inderdaad nog tien jaar gaat wonen, dan lijkt me ook prima. En ook voor doorstromers die die afweging maken, lijkt me allemaal prima. Maar er zijn heel veel starterswoningen, kleinere woningen... die tot nu toe wel op de markt waren en die ook te koop staan... Ja, en als je daar inderdaad een korte tijd gaat wonen, drie tot vijf jaar... en je, moet, je weet zeker dat je dat met, bijna zeker met fors verlies gaat verkopen... zou ik het niet. Ik zou het mijn kinderen niet aanraden, lekker het zo zeggen. Ja, maar u verwacht gewoon dat de prijs nog verder dalen? Nou ja, het is heel moeilijk nu aan te geven, maar uh, ja, de, de banken geven het aan... dat de prijzen inderdaad uh, met nog zo'n 8% volgend jaar, 7, 8% ja, erop ook nog een prijs... de minister geeft zelfs aan van nou ja, we hebben nog wel maar twee jaar... met prijsdalingen te maken. Maar is dat ook niet een beetje dus, ja, hetzelfde kudde Ik bedoel, ja, maar, hè, we kopen ja, in de groep, ja, maar ieder we ja. praat elkaar ook na, ja. hè? want we denken nu allemaal nou, dat het gaat zakken. Wacht even, wacht even, er zijn wel een paar maatregelen. Hè. De woonlaststabellen gaan per 1 januari fors omlaag. Dat betekent dat je tot 4.000, zo voor een modaal inkomen... tot 40.000 minder kunt lenen. We krijgen te maken met de hypotheekrenteaftrekbeperking voor de starters. We krijgen te maken met de NHG die in juli weer omlaag gaat. We krijgen een de hele, serie, matere, hele serie verslechteringen. Ja, en vergeet dan vooral niet uh, 14% werkloosheid, uh, ja. 25 jaar en jonger. Kijk, en en ja. als die mensen ja. straks op de arbeidsmarkt komen... die hebben nog niet geen body... Ja, Ze hebben nog niet uh, ervaring Waarom? we op zo'n Maar goed, de andere kant is, er wordt nu eigenlijk niet gebouwd. Hè. Er worden nauwelijks woningen toegevoegd. Veel nou, minder dan dat de huishoudens bijkomen. Nog wel, hè, nog wel. Ja. Maar dat gaat inderdaad de komende tijd omlaag. Ja. Ja, ja, dus er wordt minder toegevoegd... En, en de... Alle geluiden zijn toch dat we echt het aantal huishoudens nog flink ja. gaat toenemen de komende ja, jaren. Zeker. Dus dan krijgen we toch een ja. schaarste. Nee, want nee, dat en, is wel typisch en, Nederlands. We hebben geen overmaat. Het komt goed. Aan ja, ja, ja, het Kijk maar die stoelen die moet wel aan de gang. Kijk, als je kijkt, uh, ongeveer 4 miljoen uh, woningen in bezit van particulieren. Ja. Als je kijkt, uh, straks uh, een kwart van de Nederlandse bevolking, uh, 65 plus. Maar ja. die willen toch ook vaak wel wat anders wonen. Wat dichter uh, naar het centrum toe, uh, een slaapkamer beneden. Ja. En daar zit ook nog een stuk... Uh, waar geen hypotheek op zitten. Dus daar zit ook nog een, uh, ja. een bubbel uh, aan geld. En kun je die bubbel aan geld... zou je die bij de jeugd terecht kunnen krijgen... dan, na, na, dan maar, maar stimuleer je ja, de markt okay, ook. Maar, maar hoe, hoe, hoe krijg je dat voor elkaar? Ik bedoel, uh, de, ja, om, nou, om, nou ja, maar om, we doen precies het tegenovergestelde. Ja. Wat we zeggen in feite is... nee, starters, daar gaan we streng op zijn. Hè. Die, die, die gaan te maken krijgen met die beperking... van het volledig aflossen. Die gaan veel meer betalen... Voor bestaande gevallen doen we eigenlijk helemaal vrijwel niets. Ja, we gaan een heel klein beetje die hypotheekrenteadelijk beperken. In 28 jaar. Maar wat jaar... zou je dan moeten doen? Je nou, je dan... Moet, wat je moet doen, je moet een aantal dingen doen. Je moet nu echt stimuleren. Je moet zorgen dat er geïnvesteerd gaat worden. De bouwnijverheid, bouw, in duurzaamheid. Je moet zorgen Absoluut. dat het financieringssysteem weer op orde komt. Hè, met, door die pensioenfonds te gaan, bij te gaan betrekken. En je moet die starters een, een, een, een duwtje in de rug geven. Dan gaat die markt stabiliseren. Dan komt dat. Die mentaliteit komt ook terug. het positieve. Uh, hè. De meeste landen hebben in 2010 al die, die move gemaakt. Alleen Nederland. Want u heeft het over uh, de stoelendans. wat ik op zich wel een, een aardige vergelijking vind uh, in dit geheel. Want als die stoelendans niet op gang komt... dan kunt u het als bouwbedrijf uh, natuurlijk ook wel... Uh, ik zou bijna zeggen schudden. Want heeft u nog opdrachten voor komend jaar? Nou, uh, daar is het ook hetzelfde van. Kijk, die reorganisatie uh, was natuurlijk niet voor niets. Want uh, er worden gewoon opdrachten teruggetrokken... op basis van het regeerakkoord zoals het nu voor ligt. En uh, de brieven van de WSW, de waardbare uh, richting corporaties. Dus uh, projecten die op stapel dus stonden... Dus corporaties trekken terug, maar ook particulieren... Overheden... Ja, maar ik, ik wil hier niet uh, zitten, uh, daar ben ik niet voor de huls op gekomen. Ik zie natuurlijk ook de kansen uh, wel. Kijk, Ga want, want de, je met ja, ondernemen of nee, als, als, als, als niet? Als, ja, ja. als niemand, er niemand die kansen ziet. Maar ik, wat zijn de kansen dan? Ja. Nou, ik, ik heb uh, vorige week nog een symposium mogen organiseren in Twente. En dat, uh, daar zitten dan de vier rozen bij elkaar. Dus onderwijs, overheid, uh, opdrachtgevers en opdrachtnemers. Hoe, hoe kunnen we de, de sector die in uh, Twente, toch heel belangrijk is, de bouwsector... Hoe, hoe kunnen we daar ook de uh, kansen zien? En toen heb ik gezegd van, je bent toch een crisis nodig om, uh, om uh, te kunnen vernieuwen. Kijk, je ziet ook dat, dat, dat je verplicht wordt om als bouwer uh, beter na te gaan denken over van goh, hoe ga ik mijn product-marktcombinaties uh, inrichten, hoe zorg ik dat ik aansluiting krijg bij de vraag, hoe... Uh, wat, maar, wat wil maar zijn ik nou dat precies? andere soorten huizen? Wat, wat, wat is dat? Ja, nou, je moet denken aan, aan duurzaamheid, uh, natuurlijk aan energiezuinig, maar niet alleen aan energiezuinig, maar ook aan uh, meer functioneel bouwen. Net, net als ik al zeg, van die stoelen, als die op uh, gang komt, moet je in Nederland denk ik rekening houden dat je uh, woning functionaliteit anders moet. Dus je de moet klant heeft nog, nog nooit zoveel in. te zeggen gehad. Ja, ja, Daar hebben we echt jaren ja. voor gepleit van... Ja. hoe kan het zijn dat we Nederland volbouwen... en dat je als, als uiteindelijke koper die het geld neerlegt... alleen maar iets mag zeggen over de tegeltjes? Ja. Of de maat van het keukenblok. En nu gaat iedere ontwikkelaar die, uh, nou, die organiseert bijeenkomsten. Dus je hebt uh, particulier opdrachtgeverschap, wat Remkes altijd al heel erg graag wilde. Naar nou, iedere gemeente. -minister, uh, ja, minister. Maar ja. dat betekent dus als ik, uh, als ik jong zou zijn en ik was uh, op zoek naar een huis, dan kon ik bij u komen. En ik kan zeggen, nou zeg, uh, die muur daar, dat, dat, uh, dat gaat er niet worden. Dat gaat heel anders. En ik wil uitbouwtje hier, uitbouwtje daar. Zulke soort wensen kan ik allemaal indienen. Ja. En, en, en het budget. En, ja, precies. En, en, en daar waren altijd dachten kunnen bedenken van hoe mensen moeten wonen wordt nu die vraag echt bij die mensen neergelegd want als als dat uh, ja helpt dat je uh, bouwen kunt en uh, daarmee je bedrijven er binnen kunnen houden dan ga, en dat dan ga wordt je dan ook niet mee. duurder want meestal was het zo dat <laughs> ja, elke wijk kwam, uh, voor ja. Nee, ja, nou, een, ja, een ja. soort gerecht in het restaurant, ja, ja, ja. Elk, elk gerecht wat je bestelt uh, kost weer extra ja, ja. dat niet hè nee nee nee dat nee dat niet nee dus echt klantgericht bouwen en kijk wij, wij zitten nou ook met ons bedrijf uh, aan de grens en uh, je had een, uh, een tijdje dat heel veel Duitse ja. aannemers uh, zeg maar Grenzen overkwamen. Ja. En dan, dan luisterde ik wel eens naar collega's en zei, ach, die doen het niet goed op die manier. En de veiligheid heeft daar de wensen over. En, maar ik heb eens gekeken, toen stonden ze op de beurs, hè. En, maar wat die Duitse aannemer uh, deed, dat was uh, zorgen met de klanten aan tafel. En uh, luisteren, wat, wat wilt u precies? En, en de klant die kon krijgen. Kijk, en, en daar moet je natuurlijk ook wel ja, beperking in, in aanbrengen. Je, je moet de klant wel ja. verkoop maar die uit gelukkig mee wordt, want dan kan hij zelf ook niet altijd overzien. Maar uh, die, die keuzevrijheid. Ja, dat is wat je zegt. Je goed. hebt een crisis nodig, ook in een bepaald ja. opzicht. En ik, ik vind toch ook het goede nieuws, als ik nou afgelopen jaar terugkijk, de mensen ja. hè, wie, wie, die wel de stap gezet hebben, want er worden nog steeds 100.000, 120.000 huizen verkocht. Ik, ik moet bij het verzuur, versturen van de kerstkaarten dacht ik, als je dan terugkijkt, dan, dan denk je, die mensen hebben het die kijken nu iedere keer naar al dat slechte nieuws en die denken, nou, ik heb gewoon verkocht. En ik heb gewoon een leuk huis gekocht. En ik ga door met mijn leven en ik heb er zin in. Ik vind het wel leuk een goede positieve conclusie en mooi afsluiten dit gesprek. Ik dank jullie alle drie voor dit gesprek. Tim, Stidders was het, Peter Boelhouwer en dan Bodewes. Bodewes. Schiet op met dat kabbe wij zijn al te laat. Zij weet dat mijn moeder daar niet van houdt.